Zijn we zijn weer met uh, het tweede uur. En in het tweede uur praten wij met Jaap Kroon over de wrap over zijn tafel. En misschien komt hij wel over andere tafels, dat gaan we horen. Ariane Walberg van het Dierentehuis Kennemerland komt ook nog even langs. En Brigitte van Eigen komt langs als laatste voor de update Pride at the Beach. Jaap Kroon, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Um, een aantal maanden, of moet ik inmiddels zeggen jaren geleden... Ja, is die, ja, uh, heb ja. jij een, een uh, kroonwrap over de betonnen tafel eigenlijk? Hoe ja, lang is dat geleden? Ongeveer een jaar, denk ik. Uh, ik heb het, uh, de eerste dag kreeg ik, was, ik, ik een, was er een handhaver. Die je normaal bijna ziet. Maar die uh, had het al een zwaar tegen dat ik die uh, tafel gerept had. En mag ik even terug naar... Uh, uh, want het heeft nut. Waarom heb jij dat laten doen? Uh, nou, dat beton, dat zuigt vet. En als je dus daar niets op doet, dan krijg je hele vieze, vette vlekken op die tafel, de beton. Mm -hmm. En dat lijkt me niet zo, leek mij niet zo mooi. Toen dacht ik, althans een medewerker van mij, die zegt, weet je wat je moet doen? Je moet die tafel laten reppen. En toen dacht ik, ja, dat is wel een heel goed idee. dus heb ik dat meteen laten doen. En die tafel was van de gemeente? Nou, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk een tijd een hele jomaren gelegen. En toen speelde dat, uh, die picknicktafels. En ik dacht dat die van mezelf was. Maar de helft is van mij? Ja, en de helft is van de gemeente. Dat heb ik pas dus later gehoord. Okay. Dus ze we hadden wel best wel een vingertje in de pap. Maar ik weet niet, de eigendom is nou niet zo belangrijk. Het, gaat me, het ging er meer om dat ik een reclame-uiting. Ik had uh, ja, die blauwe strepen, mijn logo erop. En dat vonden zij niet zo gepast. Dat mocht niet. Maar waren jullie niet gevoelig voor het argument dat het gewoon schoon is? Uh, nee, ze hebben maar één ding in hun hoofd: ze vinden dat uitbundig. Uh, ja, dus uh, hygiëne gaat na. Uh, ja. uh, Oké. Okay. Ja, ja. Goed, dat heeft een tijdje geduurd. Toen. Uh, jij wilde dat uh, eigenlijk niet weghalen, want het was. Uh, zomaar uiteindelijk. Je zou het weg moeten halen. Ja. En toen kwam Helians in beeld. Uh, ja. Het zijn twee dingen. Als je het eraf haalt, dan heb je die lijmresten op, die, uh, op, die, op de beton. Dus het is een aardig klusje. Mm -hmm. Maar goed, uh, toen heb, heeft heel Jans uh, zich er enigszins mee bemoeid... over de afbeelding die je er dan op zou hebben. En in samenspraak zei, doet hij, geloof ik, uh, economische... Uh, toerisme en economie. Toerisme en economie. En toen heb zij gezegd, nou, als we soms voor zijn afbeeldingen erop maken... hebben ze een heel mooi ontwerp gemaakt... Hele Jans is trouwens een geweldig iemand voor Zandvoort. En, uh, en toen uh, hebben ze sinds kort hebben we dat opnieuw uh, laten rappen. Is dat nou door jou gebeurd of door de gemeente gebeurd? Nee, door mij. Ja. Kost 700 euro. Ja, dat snap ik. Dat is oh. heel veel afhalen, <laughs> erop zitten. Maar nu is de gemeente daarmee eens? Dus de gemeente is. Uh, nou, ik heb uh, meneer Meijer, die zit er nogal druk op, maakt. Die is op vakantie. En ik had, ik had gedacht, nou hij had dat me in september op vakantie laten gaan, maar goed, dan gaat ja, hij auto er toch mee op. Maar hij is nu met vakantie. Oh, misschien komt hij volgende week wel even een aardigje bij. Je. Ja, ja, ja. <laughs> dat kan ik meteen zien. Maar in ieder geval, en die, die ja, ik zeg, man, heb je niks anders te doen om je druk te maken over een uh, gevlekte tafel. Ja, sorry hoor, maar ik, ik zie uh, ongeveer uh, 300 problemen in Zandvoort. En nou, die tafel zou ik me nou niet zo heel, heel erg niet druk om Prioriteit. Maken. Nee. Nee. Nee. Maar ik denk, ja, was er een ja, beetje pissig over. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Want jij denkt aan hygiëne en, uh, aan, ja. en, aan, en aan mooi, want dat hoort er dan ja. bij. En er zijn, als je bij de andere tafels gaat kijken... zijn ze ook soort van vies. Ja. ja. Want bijna alle uh, venters hebben zo'n tafel gekocht gekregen. Hm. Hoe gaat men daar nu mee verder? Want nou ja, euh, zeg, ik, laat ik het wel zo zeggen. Bij mij is het een pilot. En uh, als het goed uh, bevalt en de mede- en collega's vinden het ook goed... ...zouden ze het ook kunnen laten doen uh, met een soort gelijke rep erop. Maar gaat, dus, dan, gaat dan de gemeente de helft betalen? Nee, de gemeente betaalt uh, niets. Ze zijn trouwens een armen, dus. Uh. Nou, de helft is van de gemeente, zeg jij. Die ja, daarom, ja. Heb ik ook al gezegd, maar. Ging niet door. Gaat... Ging niet door. Nee, ik... nee. nee, nee. Goed, uh, jouw tafel staat. Nou, het uit. is nog een probleem, want we krijgen natuurlijk een nieuwe boulevard. Ja, dat, dat waar... En dan ja, ik... zie je ook. Uh, oh. nou, Daar dan je... maak ik naartoe, want um, die tafel die is nu heel erg mooi. <coughs> jij uh, uh, zit op de boulevard die, uh, die heringericht gaat worden. Niet praktisch, maar wel heel erg mooi, zegt de architect. En jij ja, hebt ook nog het idee dat je dan een kiosk wil plaatsen ja. eventueel. Dan gaat de tafel gewoon weg. Of ga je die dan alsnog ergens neerzetten? Nou, ik ben ik hè, dat er een ander meubilair dan komt. Ik krijg dan een soort pleintje voor me. Een klein pleintje. Daar zijn nu ook al door die architect... Uh, meubilair ingetekend. In het in stuk. Nee. Omdat dat ook een beetje breed is. Is er ook meer ruimte. En uh, dat zou mogelijk zijn. Ik heb uh, van de week met... Uh, Chris heet die meneer, van uh, Bos en Slabbers, dat bedrijf. Een uh, landschaparchitectenbureau... die ook het in zijn hoofd heeft gehaald... Om, natuurlijk, omdat het hier het landschap is om duinen op de Boulevard te gaan maken. Wat ik ook nog op, op dat ritje geprobeerd heb af te raden. Want ik zeg, we hebben duinen genoeg. Waarvoor gaan we nou op de weg die we nodig hebben voor andere dingen lijkt me helemaal niet praktisch om dat duin op te maken. Maar ja, 16, wij zijn een duinenschapsarchitect. Dus dus dat dat, dat, doen dat doen wordt dus ontworpen door een ja. architect. En er zitten bewoners bij, er zitten ondernemers ja. bij. En wordt daar dan niet naar geluisterd? Er wordt. Uh, kijk, het participeren is meer door de wet opgedragen. Maar dan moet je dat moet je niet zo serieus nemen. Moet je niet zo serieus nee, nemen? Nee, nee, nee. nee. Ik denk, ik moet wel zeggen, dat, dat moet ik eerlijk. Uh, <lacht> dat we de laatste tijd, want ik heb tegen die Chris gezegd: kijk. Uh, je moet wel die weg zo maken dat we erop en af kunnen rijden. Ja. En toen heb ik gezegd: Weet je wat je doet? Rij een keer met mijn zoon mee. Ja, de kruis, de kruis, en toen is hij naar mijn zaak gegaan in de Curiestraat. Toen is hij meegereden met Thomas. En toen hebben we het ritje gereden. Ja. Uh, Zoals jij was er, vanuit de Curiestraat naar de boulevard? de Curiestraat is hij bijna naar de boulevard gereden. Dus die langs de Seinpostweg, daar is een hele mooie opgang. Niet voor mij, maar voor de reddingsboot. Ja. Dan rijden we over een stukje trottoir. En dan passen we die kar, naar gelang de wind, in. Ja. En deze kar is ongeveer 7 meter, maar we mogen 12 bij 255. Dat, is de, hmm. dat zijn de afmetingen die in de Wegenverkeerswet staan. En die zijn bij ons ook van toepassing. Dus ik heb ook tegen Tobers gezegd: zeg even tegen die jongen. Dat je vader denkt erover, als we geen kiosk mogen... om een kar van 12 meter neer te zetten. Ja. Maar dat heb je ook meer uh, indruk. In dat de we dus ruimte meer ruimte, hebben, ruimte ja. krijgen. Ja. Dus dat die ruimte zo manoeuvreerbaar mogelijk wordt. Ja. Dat we niet elke uh, niet ja. dag, morgens en s avonds zitten te uh, roeien. Wat, wat vond hij ervan, van dat ritje? Nou, hij vond het geweldig. Hij heeft, uh, hij heeft het ook heel serieus genomen. Hij heeft foto's gemaakt, alles heel goed bekeken... En ik heb hem naar aflopen, heb ik hem naar uh, zijn auto weer gebracht. Heb ik nog een gesprekje met hem gehad. En uh, ja, ik moet wel zeggen, hij was, uh, had een door. Maar die duinenrij, die, duinerij, die uh, wil hij niet weghalen? Die duinenrij, ja, dat, daar gaat hij ook niet expliciet over. Maar ja, ik heb hem wel uitgelegd dat wij, als je het gaat doen... dat de gemeente een enorme kostenpost uh, krijgt. Want uh, ik kijk... Zo'n boulevard wordt gemaakt alsof het 365 dagen mooi weer is. Nou, ik schat in dat het 65 dagen mooi weer is. Ja. Althans dat die intensief gebruikt wordt. Ja. Dus dan heb je al die andere tijd, dan heb je narigheid. Ja. En dan moeten er uh, veegwagens en uh, het ligt er ook nog of je erachter kan komen. Nou ja, goed, daar wordt nu wel rekening mee, mee gehouden. En de gemeente heeft ook heel goed begrepen dat het heel veel geld gaat kosten. Dus het is wel mooi om een mooie boulevard te hebben. Maar het moet ook functioneel en praktisch zijn, vind ik. Maar dat is een duinrij. In het ik sta er al 43 jaar. is niet functioneel. Nee, niet in. Nee. Ik sta er 23 jaar. En ja, ik vind ook dat ze al veel eerder hadden moeten vragen. Wat, wat ik ervan vind. Nou ja, ja klinkt een ja, beetje jij, lullig. Maar... Nee, jij bent, je, nee, nee, jij bent maar je, een ondernemer je... aan, aan, de, aan de boulevard. En jij ziet wat daar gebeurt. De enige? Er zitten beneden zitten ondernemers. Die zien het wat minder. Maar die hebben daar... Het, het gebruik en gemak van. Ja. Er zijn uh, bewoners die daar uh, al, al, al heel lang wonen. Ja. Die, die, die vinden er ook wat van. En wat ik begreep heb van een aantal bewoners... is dat ze die duinerij ook helemaal niet zien zitten. Maar er wordt niet naar geluisterd. Dat is toch nee. vreemd? Nee, er wordt wel... Om nou te zeggen dat het een beetje zwart wit en dat er helemaal niet naar geluisterd wordt, dat niet. Want er wordt ook een nieuwe. Uh, uh, ik geloof dat Joop Berens een nieuwe uh, ja, zeg maar. Verkeersplanbureau. erop ja, laten komen. om te kijken. wat het voor gevolgen heeft. door het, toch een behoorlijk aantal verlies. van parkeerplaatsen. Ja, klopt. Het plan ligt nu even stil. omdat er naar gekeken wordt. hoe dat eventueel gecompenseerd zou kunnen worden. Ja. ja. Nou ja. Het, uh... dus het begin maar later, kijk, hè? Wat ik, wat, kijk, ik zie het zo. Uh, die dagen dat het dan mooi weer is. Dan komen er mensen, gezinnen, zeg maar even met één kind. Of met twee kinderen. En een moeder. Die man vaak. Die, die gaat wel even staan. En dan laat hij zijn kinderen en zijn vrouw eruit. Ja. En dan kan hij zelf ergens parkeren. Ja. Daarvoor hamer ik er steeds op. Om die kist- en rijdplaatsen -right te gaan ja. creëren. Eh, en, maar ja, dat zijn ze niet zo... Uh, Happig op, ja, zeggen ze. Dan gaan er nog meer plaatsen, parkeerplaatsen verloren. Ik zeg, maar ja, in, je wil zo graag dat ze gaan parkeren op een parkeerplaats. P Zuid. Op Zuid. Dus geef die mensen dan ook de gelegenheid. Want ga jij maar eens lopen met je speelgoed en je kinderen. Ja. Dan, nee, dan dus, moet je twee dus. wegen oversteken: hè? de brede rodestraat ja, en de Boulevard. Ja. Waar dus nu een racebaan wordt gecreëerd voor fietsers. wielrenners. Ja. Wielrinders. Ja. Ik, ik heb al gezegd: laat mij maar de EHBO-post inrichten. Ja, en dan hebben we 50 euro per En ik, uh, ik hou op met die vis. Ja, ik ga er heel ja, erg op spreken. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, uh, Jij constateert dat en jij uh, doet stevig mee in de participatie. Ja. Heb je het idee, en de bewoners doen ook mee, dat alles wat jullie nou uh, uh, aangeven, dat er ook wat mee gebeurt. Want de, de politiek heeft gezegd: er zijn te weinig parkeerplaatsen. En plomp ja. ligt het plan stil. Er moet over, over nagedacht worden. Jullie roepen ook van alles. Kijk, de politiek, ze zijn natuurlijk, dat is de, de, zeg maar de, de werkgever van het bureau. Mm -hmm. Dus dan luisteren ze makkelijker naar als naar de, ik, zei de gek. Ja, je hebt net al gezegd dat de gemeente ben ik. Ja, dat, <laughs> dat heb ik wel gezegd, maar het wordt... Uh, dat... Maar die bewoners zijn ook de gemeente, ja. Uh, ja. toch? Ja, precies. Dat... Ik vind ook dat er veel beter naar geluisterd worden. Ik ben ook niet, ik begrijp ook wel, dat je niet ieder wisse was kan uitvoeren nee, wat nee. een bewoner zegt... of wat Jaap nee. Kroon zegt. Nee, dat, dat, uh, en daar ben ik het wel he? mee. Dat, dat, dat zouden, dat We zouden. moeten gezamenlijk... Juist. een mooi plan maken. Ja. Daarvoor ben ik ook heel erg sterk voor... voor de kiosken. Dat kunnen parels aan zee worden. Als je dat mooi, mooi, mooi doet... Dan heb je dan geen verkeersbewegingen, enzovoort, enzovoort. dat is ook netjes ook. En ja, het, het, ja. Dat wordt nu ook wel naar... Uh, ja, op gemeenteniveau wordt er ook wel uh, naar je, je bent ook bezig kijken bij... Uh, ja, ik ben al. bij ongeveer een stuk of 10, 12 uh, verschillende kiosken geweest. Uh, in Den Haag uh, <coughs> krijg je zelf subsidie als je een kiosk hebt neergezet. Oh. Um, we hebben het idee om uh, met uh, mensen van de gemeente... Ik neem aan de wethouder... En, Mensen die in dat, uh, in dat plan zitten, of in het onderzoeksplan voor die kiosken, hmm. om daar uh, een bedrijfsbezoek aan te, aan, aan, aan te, aan te brengen. Ja, ja, ja. En dan kunnen we gaan kun kijken het... en dan hebben ze ja. zelf ook een beeld van wat het kan worden. Want als ja. je natuurlijk alleen maar op kantoor zit. Ja. Nee, dat schittert Ja, ik, ik, zit er, ik is, zeg het een beetje... Nee, dat nee, zie dat je, niet. je nee niet. Nee. Nou, dat, wat je gedaan hebt met die meneer van het onderzoeksbureau... dat is natuurlijk eigenlijk wat, wat we veel meer zouden moeten zien. We komen eens uit het kantoor en kom nou eens op de werkvloer... Ja. op de boulevard, op een, noem maar een bouwput op. Ja. Kom daar naar nou eens ja. kijken. En dat missen we een beetje. Dat nou ja, wat jij ook zei van kom mee in met die tractor. En, uh, ja. en ga die weg ja. volgen en kijk ja. wat er... Dat ja. is nou, heb... daar ga ik even nu iets over zeggen dan. Uh, we zei, we zitten in dat... Uh, ook participatie, zeg maar Kameling Ornenstraat. Uh, wat we wat, wat daar gaan doen en dat die is, aanslagen. De, ja, de, die maar het gaat dan over die ja. weg. Maar ja. ik heb met Jo Berensen. en nog een paar anderen van onze vereniging. hebben we een bezoek aan de buurt gebracht. met het, met het bureau, Witte ja. heet dat. Ja. Dat is een ander bureau. En toen is die jongen, uh, Buurmans heet hij die, die is met een vrachtwagen. Van Van der Veld, ja. meegereden. Herman ja. heb ik gevraagd. Of uh, hij heeft het zelf aangegeven. Ja. Uh, naar de knelpunten die er in die straat zijn. Nou, dat was nou, bocht kijk. 1 al. Natuurlijk. Ja, en er worden <laughs> helemaal paaltjes omver gereden. En niemand, geen één chauffeur, weet. Dat heeft is, het gedaan. Nee, hij merkte trouwens niet eens. Nee, nee. Want die dingen zijn zo groot. Dus. Ja. Maar nu, en dat is ook meegenomen. Ja. Ook naar de Zandvoerslaan. Door de Kors verloren ja, straat. Ja. Is ook heel belangrijk. Echt, dat is zo verkeersonveilig. Nou, die, zijn, uh, een maar goed, we gaan met nu... projecten die we nu al behandeld hebben. We gezien de tijd moeten we uh, dit afsluiten. Het is altijd ja, leuk ja. om uh, met jou te praten over ja. dit soort uh, dingen. Je hebt een visie en uh, uh, je, je participeert goed mee. En inderdaad, het bedrijf van Noord, loopt ook nog. Daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. Ja, Kroon, bedankt voor de Dank komst wel, en de ja. uitleg. Nou, bedankt voor de uitnodiging en uh, tot horen. Dank je Dank je wel. Dank je wel.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 Hard oh, days I'm a train. I'm a chugga train. I'm a chugga train. I'm a train. I'm a chugga train. chicken train. Yeah.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 Ah, het is weer ja. uh, rustig en we hebben geruild. Jaap is weg en Ariane zit hier bij ons... want die zit van het dierentehuis Kennemaland. Wat wij allemaal wel he? kennen. Hallo. En dat zit achter het uh, circuit, zal ik maar zeggen. Ja, ja. in een mooi bochie. In een heel mooi bochie. Ja. Is het druk bij jullie op het ogenblik? Uh, met het een beetje zomertijd? Ja, met dieren is het wel druk. Ja. Ja. Vooral pensioen, ja. dus voor de vakantie. Ja. Oh ja, dat heb je natuurlijk ook. Als ja. dus bij jullie in pension komen. Hè. Ja, dat, zit, dat katten, is helemaal hè? vol, ja. De pensioen helemaal vol? Ja. ja, dat zou best wel. We hebben wel een beetje een vrucht genomen. Hè. De, de, de pensioen wil het uh, iedereen naar nou iedereen. Veel mensen die uh, hebben een, een, een dier. En die willen ook op vakantie. En vroeger ging dat naar een vriend, vriendin. En bij jullie is het uh, een soort hotel aan het worden. Ja, klopt. Maar ik werk eigenlijk al best wel lang daar. Ja, ja. Vroeger werkte ik echt als vaste kracht. Nu ben ik vrijwillig. Maar mm. uh, het zit altijd, in elk jaar, elke zomer helemaal Terug. vol. Ja. En dan zit het helemaal vol... En dan zie je heel langzaam dat het 30 graden hoort. Ja. Ja. 37 graden Dan denk je shit. En dan, uh, dan zie ik vogeltjes uh. op mijn muur met de bek open. Die mogen dan bij ons Die drinken. Die vallen van jij heb, dak. Uh, Ja, amper. Ja, de mission. Maar nou, jullie, hebben ja. jullie hebben natuurlijk honden en katten. Konijnen. Konijnen. In grote getalen. Mm -hmm. Zo'n konijn heeft natuurlijk een redelijk dikke vacht. En honden en, en katten hebben ook een vacht. Ja. Van dun tot dik. Um, hoe ga je daarmee om? Je ziet dat aankomen. Ga je al voorwerken met iets? Nou, omdat je natuurlijk um, wel vaker een zomer hebt in het leven... hebben we natuurlijk al uh, spulletjes in huis... Uh -huh. uh, om uh, te zorgen dat de beesten een beetje koel cool blijven. Uh -huh. En uh, bij de honden uh, beginnen... of eigenlijk als het echt dit weer is... dan beginnen de meisjes ook vroeger. Dus dan is het gewoon... Om zeven uur moet iedereen staan en uh, is het gelijk knallen. Want dan moeten de beesten even allemaal gauw op het veld voor een plas en een poep. En dan wordt de schoonmaak ook allemaal naar voren geschoven. Dan is het ook... nog koel. Cool, ja, maar. precies. Ja, dan kunnen de beesten echt nog even lekker... Het, toevallig waait het vanmorgen ook een beetje. Dus ja. Uh, ja, dan kunnen ze nog even normaal buiten ja. zijn. Dan kunnen wij even ons in het zweet werken. Die hokken <laughs> even snel poetsen. En dan uh, gaan ze weer naar binnen. En normaal wisselen we natuurlijk de honden veel vaker op een dag. Dus die gaan vaker op een veld. En dat is dan met dit weer gewoon niet verstandig. Dus dan gaan ze in hun hok. En zolang het nog enigszins waait, doen we alle hokken open. Dus dan waait dan het, het lekker door. Feest, ja. We hebben overal uh, het? Uh, ventilatoren staan. Ja. We zorgen voor extra schaduwplekken. We hebben water van die, van die schelpjes uh, mm -hmm. op de velden staan. Extra water natuurlijk ook gewoon om te drinken. Uh, en dan ja, probeer je toch zo een beetje de dag uh, door te komen. En dan aan het eind van de dag nog uh, doe de je hond. alle ronden ronde oh, misschien... nog een keer opnieuw. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Als, het, als het normaal weer is, dan zijn die honden veel vaker buiten. Ja, ja. maar ja, je ja, wil ja. ze ook wel weer levend uh, ja, afleveren. Leven, ja, maar zo ja. is het wel. Je moet echt mensen denken, daar vind ik eigenlijk heel veel te gemakkelijk over. Je dus, zie... zie je aan, aan zo'n hond dat hij het moeilijk heeft? Ja, dat zie je heel goed. Ja? Ja, kijk, de meeste honden gaan gewoon heigen. En die zweten natuurlijk alleen maar door hun door, tong en door, door hun ja. pootjes. Ja. De rest is gewoon uh, vacht. En daar ja. kunnen ze ook niet door zweten. Dus ja. uh, honden hebben het... Kijk, ik heb het echt al warm, hoor. Ik denk, jullie, nou ja, jullie zitten hier wel lekker cool, Maar ik bedoel, als je buiten loopt, heb je het gewoon warm. Ja. En wij kunnen nog door ons hele huid zweten. En dat kunnen honden en katten eigenlijk ook dus niet. Dus ze kunnen het alleen maar door hun pootjes, ja. hè? Ja. dus je ja. ziet het aan dat ze echt gaan heigen. Ja. Dat, uh, dat ze het moeilijk ja. hebben. En wat kun je daar dan aan doen? Zeg maar als particulier, dus niet bij jullie dan, ja. maar als particulier. Wat kun, je dan, wat kun je daar dan aan doen? Nee, ook de koele tijden aanhouden. Dus ochtends vroeg uitlaten en s'avonds laat. Uh, ja, laat ze zo min mogelijk doen. Laat ze gewoon hijgen. Veel mensen vinden het toch, toch irritant. En die denken, oh, daar word ik zenuwachtig van en weet ik ja. wat al. Ze ja, te kunnen doen. niks doen. Nee, ja. maar ja, dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen: hou, hou eens op. Weet je? Dan ja, ja, ja, ja, ja. gaan ze er tegen praten. En dan, ja, dat is. Laten gewoon. je kan er niks aan doen. Nee, nee, en probeer toch dat er. Of er nog koele plekjes zijn in huis. Ik heb zelf een hond met een, die, die ook veel last heeft van de warmte. en die ja. uh, gaat op de tegels in de badkamer liggen. <laughs> ja, dat ik laat cool. hem gewoon liggen. Coolste, dat is ja, de plek. Precies. Dus laten ze gewoon hun eigen plekje zoeken. En als ze dan op zijn om te drinken gaan ze waarschijnlijk weer naar een ander plekje. Want dan hebben ze hun eigen plekje verwarmd. Ja, en zoeken ze weer een, ja. Ja, een nieuw plekje. Het ja, ook, Mijn kat doet ja. dat ook. Ja. Ja. Het, Die zoekt uh, het zelf op. Ja. En zo min mogelijk doen. Ja. Dus. En, maar dat, dat regelen ze zelf wel. Dat zo min mogelijk doen. Want ze hebben ja. de niet. Dus ze gaan lekker op de koele plek liggen en blijven daar. Uh... Ja, maar toch mensen denken toch. Uh, oh, of op midden op de dag ik moet nog een plas. Nou, ik loop naar het grasje drie meter verderop. Ik laat ze plassen en ik ga weer naar binnen. Hmm. En andere mensen denken. Oh, ja, nou, ik ga lekker een hoop gaan uurtje. Ik oh. ja. Dat is niet de maar bedoeling. ja, die voetzolen die kunnen natuurlijk ook gewoon verbranden. Als hm? je er zelf niet gewoon op kan staan met je blote voeten. Nou, dat kon ik gisteren echt niet. Dan moet je dus ook niet met je hond op straat gaan lopen. En mensen denken er eigenlijk niet over na... En hebben dan echt, die beesten kunnen dan dagen eigenlijk niet lopen, omdat die voetzolen gewoon ja. verbrand zijn. Ja. En al helemaal niet gaan fietsen, want dan slaakt mensen echt neer. Ja, dat dus is het, uh, dat, Ja, dat ja. ja, is echt vreselijk. Dat mag ja. niet. Dus het advies zou eigenlijk zijn: uh, heel even naar buiten om uh, te plassen en te poepen. En dan gaan we terug naar de koele poepen. Ja. Koele naar binnen? Ja, en dan, ja, als je hond van zwemmen houdt, uh, ochtends, vroeg en s avonds laat, kan je ze gewoon wel even in het. Ja, en dan maar leuk. ook niet zo lang, hè, want als de beesten dan heel veel gaan drinken, want ze gaan mm -hmm. het natuurlijk warm. En ze gaan spelen in het water. En dan krijgen ja, ze heel veel binnen. Ja, en, maar dan kun je dus... Dat klinkt heel dom, maar kun je watervergiftiging van krijgen. Dus je oh, moet ja. alles met mate ja. ja, voorzichtig zijn. En de katten? Katten, ja, moet je eigenlijk ook gewoon met rust laten. Zorgen dat ze schaduwplekjes hebben. Eigenlijk hetzelfde, alleen geldt het wandelen niet. Want je wandelt meestal niet met je kat. Maar die gaan ook heigen. En, uh, maar die ja. zoeken zelf een plekje. Ja, op, hoor, de de, ja kan maar. Die houden je... ook van warmte, hè? Ja, ja maar zo warm dat. Is ook Geen 40 graden. Nee, nee, want nee, nee, ja, nee, die maar zo... gaan ook plat. Maar die, die, ja, ja, ja, ja. Ja, maar die zoeken hun eigen plekje. Ja, precies. Ja, ja, ja. Gewoon laten. Ja, ja. En uh, ja. wel, ja, als een kat bijvoorbeeld wel echt een buitenkat is, uh, zou ik zelf denken, als jij zelf al de deuren zo dicht houdt, hou je kat ook gewoon even binnen. Let daar gewoon iets beter op dan op een normale dag. Ja, er zat van de week een. een, een bij vele huizen zoals de mijne gewoon uh, acht graden verschil tussen buiten en binnen ja ja en dan praat ik over 38 graden en, uh, en 30 binnen en dan ja. kom je binnen en zo so, dat is lekker lekker cool ja dan ja. Vind je het wel lekker, hè? ja ja hey, en uh, en de stilleggers de konijnen ja die hebben het ook moeilijk daar zie je dus niks aan nee nou ja die gaan dan als het echt zeg maar net als met honden op een gegeven moment dan is het echt te veel en dan gaan ze ook gewoon echt neer neer dus dan gaan ze oud uh, maar we hebben op het asiel bijvoorbeeld... hebben we van die ja, het heet volgens mij een ice bed of zoiets. Dat zijn van die plastic ronde, platte dingen. En die kan je gewoon in de vriezer doen. En dat zijn gewoon cool elementjes. En die leg je dan gewoon bij zo'n beestje in het hok. En je ziet ook dat ze daar natuurlijk... wel met een handdoekje ja. eromheen of iets. Ja, die ja, ja. Van, dat ze Plastiek dat opzoeken. Dus er vast, maar daar ja. gaan ze uh, aan. Ja, daar gaan ah. ze toch. En, en als ze dat niet doen, dan komt er toch koelte van af. Dus dan hebben ze toch enigszins in die buurt... Een lekker plekje, dus dat doen wij zelf met de konijnen. En ja, gewoon ook zorgen dat er water en schaduw in de buurt is. Ja. We hebben toevallig op het asiel een, een blokhut. Daar zitten de konijnen in, maar dat is een plat dak. Dus dat is o, dat, nou ja, ja dat fikt ja. daar de tent uit. Dus we hebben alle konijnen naar binnen gehaald. Dus die zitten nu in onze vergaderruimte. En jullie, jullie onder het platte dak. En wij vergaderen gewoon oh. niet. En wij onder het platte dak, ja. Uh. ja. Dus ja, zo nee. los je dat een beetje op. Ja. <coughs> En, en, en, en, mensen, en als er nou een hond is die echt helemaal oververhit is, dat hij dus een gigantische temperatuur heeft boven de 40 graden, wat ja. moet je dan doen? Uh, nou, boven de 40 zou ik wel ook even de dierenarts erbij halen. Maar uh, voorzichtig koelen, dus niet met uh, koud water, maar toch een beetje lauw. Ja. Uh, je kan uh, zorgen dat het bij zijn bek gewoon of dat hij wat binnenkrijgt. En bij zijn borst kan je hem een beetje nat maken. Maar je kan niet zomaar koud water over hem heen gooien, nee, dat dat want niet, dat he? gaat het mis nee. met nee. hem. Ja, nee, dat ja. kan niet. Nee. Dus je moet gewoon zorgen dat hij toch op een of andere wijze koelt. Je, kan, je hebt tegenwoordig overal koelmatten, haal, koelhals, ja. koelhalsbanden. Ja. Dat soort dingen. Ja. En dan, ja, als je echt denkt, hij, uh, hij gaat, gaat, oud. gaat oud. Dan echte dierenarts, want ze raken in shock en ze gaan gewoon dood. Want raakt, ja. de, de, het bloed gaat klonten, wordt dikker, oh, wordt een okay, beetje stroop. Nee. En dan raken ze in shock en dan doen. gaat het mis. Ja. Dus daar ja. moet je wel echt ook snel bij zijn. Ja. Want als je ja. daarmee wacht, gaat het uh, mis. Ben je vandaag al in het dierenhuis geweest? Ja, ik heb heel hard staan soppen vanmorgen. <laughs> nou, maar de, de, de, de omslag is, is eigenlijk al geweest, hè? Van, van 38 ja, naar de Ja, de warmte is er, eigenlijk voorbij. Zie je dat gelijk aan de beesten? Worden ze actiever? Ja, alleen nu pas is de warmte echt blijven steken in het pand zelf. Ja, maar je, ze, je mag ze nu ook naar buiten laten. Ja, nou, we, we doen nog wel een beetje voorzichtig. We doen ze zeker niet langer dan tien minuutjes op een veld. Kwartiertje mm -hmm. misschien. En normaal staan ze natuurlijk wel langer. Want dan hebben ze, kunnen ze gewoon lekker spelen. En zo Maar ja, als, ze met, als je denkt van, oh, dit is lekker cool. Maar met dit weer, als ze toch gaan spelen. Ze uh, of ze warm, gaan toch hè? een rondje rennen. Of ja. ze maken zich druk omdat ze naar binnen willen. Of aandacht willen. Of weet ik veel wat. Ze staan de hele tijd te blaffen. Nou, dan ben je binnen vijf minuten ja. ook zo de dus shaak. Ja, dus daar moeten we met dit weer ook nog op letten. Ja. Dus uh, ze gaan niet uh, op volle kracht zoals normaal lekker in de winter. <laughs> <Ze gaan laughs> als als vriesmogen we allemaal. Ja, de, nee, moeten ook nee, en, en, nee, hoe moet het ook is op het met, de, met uh, gewoon het asieldieren die er op dit moment zijn? Zijn er nog heel veel? Uh, dus nou, buiten pensioen? Ja, het valt op zich wel mee. Dat komt ook met name door Marktplaats en Facebook en dat soort dingen. Dat het in de algemene zin wat minder druk is... Dus we kunnen nog wel wat uh, asiel... <laughs> nou ja, we willen ze natuurlijk niet, want dat is niet leuk voor de meesten. Maar er is plek, laat ik het zo Optimie, zeggen. Ja. Maar er zijn gewoon zeker nog katten, honden en konijnen die een baas zoeken. Dus okay. nou, uh, kom is... vooral langs dan. Zo. Ja, Als dat ik dat dan even zeggen. Ja. Ja. Ik vind het wel grappig dat ja. je marktplaats en, en Facebook uh, noemt. En ik ben er niet voor, hè. Ik bedoel, nee. ik, ik, zeg, ik zeg alleen dat het bestaat. Ik wil dat niet promoten. Dat ze aanbieden, bedoel oh, nee, je? Nee, je... want dat gaat heel vaak mis. Mis, Ja. ja. ja. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat daardoor. Omdat mensen ja, ja, om te, om... denken: Oh, ik doe even in de vriendenkring. Of ik, doe, ik zet hem even op Facebook. Dan kan ik mm. wel snel iemand vinden. Hoeft hij niet naar het asiel, want daar is het zo zielig. Mm. Daarom hebben zielig. wij veel minder honden. En ook veel. Eigenlijk krijgen wij. Normaal kregen wij. Ja, klink, dit klinkt misschien niet heel aardig. Maar normaal kregen wij gewoon een beetje. het afval, zal ik maar zeggen. Omdat mensen. dat zijn dan de moeilijke types. Maar mm. nu krijgen wij het afval van het afval. Want. Ja. Dat de echt moeilijke types, die uh, komen dan hier, die, want die, die raakt niet. Die warm. wil niemand. Nee, wil en dat niemand. zijn ja. vaak, het dat, dat is Stafford, de moeilijke, herders. Moeilijke, moeilijke katten die bijt of krabben of een gedragsprobleem of plassen. En die had je vroeger ook, maar dan had je daarnaast ook nog best ja. wel veel leuke katten. Ja, dus eigenlijk... En, maar wat uh, gebeurt er dan met, met die beesten die, die, die, eigenlijk niet, die moeilijk zijn? Daar gaan we natuurlijk mee aan de gang. Ja? trainen, we hebben gedragstherapeuten ja. okay. voor katten en honden. Uh, ook die we gewoon kunnen raadplegen. De meisjes van het asiel zijn gewoon dagelijks uh, met trainingsdingen bezig. De honden worden natuurlijk de, de basiscommando's aangeleerd. Als er een hond erbij uh, zit die uh, keihard trekt aan de lijn en zo groot is. Ja, dan moet je daar iets mee aan de gang. En dat is natuurlijk, zijn natuurlijk redelijk makkelijke dingen. Mm -hmm. Maar de meeste honden die nu bij ons binnenkomen, dat zijn toch stefferds. Mm -hmm. En uh, ja, als je die dus niet vanaf het begin af aan goed hebt opgevoed... heb je toch wel echt een, een, een uh... ding. En wat gebeurt er dan mee als ze geen baasje krijgen? Uiteindelijk? Uh, uiteindelijk vinden we eigenlijk voor alles wel een baas. In de hele extreme gevallen... Um, ja, wordt er wel eens tot euthanasie overgegaan. Maar daar gaat uh, met gedragstherapeuten, met de dierenarts, met alle mensen die Dan ben je al heel veel, heel veel. Dan, dan zei, ben je zo uh, een jaar, anderhalf, twee, drie, vier, vijf, vijf. Me, meestal lukt dat dus wel. Dat, ja. Met uh, die uiteindelijk ja, want ja. Je vindt, we hebben zoveel kanalen. Er zijn altijd wel mensen die. Bijvoorbeeld, als je een wat wilde herder hebt. Daar kan, daar kan nog misschien iemand mee een werkhond van mm -hmm. maken. die dan wel dat soort type gewoon goed aan kan. En die mm -hmm. heeft dan weer vrienden die dat. Die hem dan zouden opvangen. Hm. Dus er zijn ja, ja, altijd ja. wel... Uh, eigenlijk lukt het altijd wel. Uh, ja, het is, uh, maar dat is dus, bijzonder. Als je dus maar... een, een, een, een dier zou willen hebben... dan kom je gewoon bij jullie langs... en niet van uh, Facebook of van uh, Marktplaatsen halen. Nee, maar ja, je veren. ziet natuurlijk wel... Aan, aan een hond en een kat met een rugzak. Ja, ja. Vaak. Dus ja. Er zitten ook heus wel leuke... maar veel minder dan vroeger. Hm. Dus ja, dat is dat wel jammer. Dat is jammer. Ja. Ja. Nou, we weten ja. weer... In ieder geval ja. we weten we al wat over het asiel. Ja, ja. Je mag daar rustig langskomen als je een hond of een kat of een konijn wil hebben. Of informatie wil gewoon. Of informatie ja. wil hebben. De dieren worden zeer goed verzorgd bij de hitte. Zeker. De hitte uh, neemt wat af. Dus uh, uh, als je goed geluisterd hebt, dan weet je wat je moet doen. Dank hm. voor je komst. Da Oké. Okay. Dankjewel. Leuk dat ik er even bij mocht zijn. Ja, Dankjewel. Tot de volgende keer. Oké, okay, doei. In <laughs>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 Tate and leather boots over tight pants Open children while neck, your hands Shiny chain round the wrist and the neck Ooh, that man is the sharpest attack If you want him to me it's alright Do you know you're not being smart? There's only one thing I guarantee you That one day soon he'll break your heart Het weekend van Pride is begonnen. En dat gaat vandaag met een wandeling van het uh, Homo Monument naar het Vondelpark. En daar wordt van alles gedaan. Maar vanaf maandag is het ook weer Pride at the Beach. En aangeschoven ja. is het ja. Van Eich, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen en die gaat ons helemaal bijpraten over Pride at the Beach in Zandvoort. <laughs> en dan roept ze wel dat ze al die artiesten niet uit haar hoofd kent. Maar ik denk dat ze een heleboel wel kent. Maar laten we niet te diep op de artiesten ingaan... Uh, Pride at the Beach is drie jaar geleden uh, begonnen met drie feestjes. En inmiddels wordt het uitgebreid tot een, een groter programma. Hoe heb jij dat, uh, die, die, die, uh, het begin meegemaakt en de opleving ervan? Uh, nou, het allereerste jaar was het allemaal nog heel klein, maar vanaf het begin af aan meegedaan, natuurlijk. Um... Het, uh, daarna volgde eigenlijk uh, uh, alleen maar feest. En uh, gelukkig wordt er nu wel wat meer invulling aan het geheel gegeven, vind mm -hmm. ik. En dat, daar ben ik blij mee. Want het, ja, het hoeft niet alleen maar feest te wezen, toch? Nee, nou, dat is ook voor. Ik mee vind, vind het heerlijk hoor. En en, en, hoor, maar, en, en, en, en ja, ja, maar het is dus ook leuk. Ja, maar uh, het is wel uh, bijzonder om te zien hoe heel Zandvoort het allemaal oppakt. En dat vind ik heel mm -hmm. leuk. Zie je uh, dat ondernemers Zandvoort dat, uh, dat, dat doet, het dat omarmt? Ja, dat, dat vind ik bijzonder, weet je. Um, in het begin waren er een paar mensen die wat, uh, wat regenboogvlaggetjes ophingen en, uh, en uh, zorgden, weet je wel, dat iedereen welkom was, enzovoort, mm -hmm. enzovoort. Maar uh, inmiddels is het wel zover dat het eigenlijk het hele dorp wel meedoet en dat vind ik mm -hmm. toch wel bijzonder. Je ziet hem uh, een soort verbondenheid, artig. maar uh, staan, staan ze ook achter het nut? Ja, dat neem ik aan van wel. Ja. Ja. Is natuurlijk was het leuk om drie dagen feest te vieren... maar je moet ook, ook uh, wat je ook zegt... Maar de andere vraagt, activiteiten een ja. beetje doen. Nou ja, ik, voor, ik kan wat dat betreft... voor mezelf spreken, maar... <laughs> dat gaat een beetje wat in de telefoon... Dit? met Cora afmaken. Bij mij, uh, ja, weet je, bij mij is het allemaal... Uh, alles is normaal. Dus dat is heel duidelijk. Hm. Maar ik, ik neem toch aan dat, heel, dat sowieso... Zandvoort uh, een heel tollerend dorp is. Hm, dat denk dat ik vind ook. vind ik. Weet je wel, wat je hier ziet... Hm. In alle lagen van de bevolking moet het allemaal kunnen, weet je ja, wel. Dus nou, nee, dat nou, denk, dat ik nou, denk ik ook. Prima, toch? En dat is ook zo. Ja. ja. Jullie zijn uh, ingestapt met een, een, een, een, een swingend feest. En we, we wil straks wel even over het programma. Maar om het uit te breiden... is er dinsdag bij, jou, bij jullie ook wat op dat plein. Ja. Dat is wel bijzonder. Want <coughs> daar gaan we dus dingen zien die wat meer inhoud hebben. Nou, dat vind ik dus ook. Ik ben echt wel trots op op wat, wat er op dinsdag komt te staan. Dan beginnen we gewoon met de kinderen. Dat is echt met dank aan Ronald Huskens. Ja. Hij heeft uh, uh, het meeste van het programma... Hij heeft daar voor zijn rekening uh, genomen. Wij mogen de randdingetjes uh, invullen. Ja. Dus, uh, um, want hij heeft natuurlijk via theater en zo... best wel veel ingangen. Dus hij heeft gewoon een lijntje uitgegooid. Ja. En, en, en dat vind ik heel, heel bijzonder. Want het begint met de kinderen. Ja. Nou, die hebben de toekomst. Ja. Dus ik hoop ook echt dat, dat, dat ouders met kinderen zeggen van... jongens, kom we gaan even kijken. Want het is een hartstikke leuk poppenshow. Dat heet Koning en Koning. Nou, Dat is gewoon op een spelende wijze gewoon vertellen. Ja, weet je, dat, dat niet nee. iedereen een papa en een mama heeft. En, ja. en dat, ik vind dat gewoon goed. Kids Have the Future ja. is het eerste onderdeel van dinsdag. En dat is van twee tot vier. En dat is op het gastensplein. Ja. ja. Oké. Okay. Pannenkoeken ook nog. Ja, is, poffertjes hoor. Ja. Poffertjes. Fluffy pancakes. Fluffy pancakes. Poffertjes, ja. ja. Poffertjes en Oranje Kunnen die kids uh, krijgen CQ koop voor 2,50. Ja, mm -hmm. Leuk. En um, ja, daar begint het mee. En Daarna gaan we borrelen met mm -hmm. uh, art en wine tasting. Ook dat is in museum. Museum. Ja. ja, dat is van Christy. Daar, daar kan je allerlei uh, uh, kunst bekijken en dan ook daar uh, op afgestemde proeverijtje van okay. wijn. Oh, dus dat Stella, die doet ja. uh, Christina is dus altijd ja. lekker. Prima, ja. En zij, zij verzorgt ook onze wijnen. Dus dat is ook ja. heel erg leuk. Ja, dan weet je dat het goed zit. Ja. ja. ja. Leuk. En de bubbels. Ja. ja. Hey, um, zul je het programma even doornemen? Neem, neem, neem, het, neem, het, even neem door. het even door. Ja, zeg het maar. Nou, ik zou zeggen, als jullie dat met z'n tweeën even doornemen... dan ga ik luisteren. Oh. Nou. Byte Coast Culture. Dat is ook weer bubbels en bytes... Ja, dan komen de en, en Bites ook op het, uh, het Gasthuisplein. Bij, ja, bij jullie? Ja, dat is wel uh, bij ons voor de deur. Dan ja. hebben we hele chille, relaxte muziek. Uh, ja, ik probeer altijd al die artiesten te noemen. Ja, weet dat je, hoeft niet. Uh, uh, nee, maar nou, die die dan we, zingt, weet dat je wel. Je uh, maar uh, die, zien, die zien we vanzelf. Dansers ook? Uh, nee, dancers? dat is niet s middags. Um, ja. We hebben um, Lissy, Osforst en Bertra. Dat zijn, uh, um, dat zijn, die zingen hele relaxte muziek hmm. voor tijdens de borrel. En als dat afgelopen is, dan begint Pride Culture Night. oké, oh, oké. Okay, okay. En dan beginnen we met de dansschool. Ja. De Dance Academy. Oh, ja. Oh, yeah. En dan um, um, komt er nog een komisch duo. De poppers. Ja, de poppers. En wat ik wel zelf heel gaaf vind, komt een manoeuvre, komt. En het is gewoon een, een, een heel leuk uh, mannenkoor uit Amsterdam. Ja, dat is ook een wat professioneel koren. Ja, ja, ja. Wat zingen uh, die? Ja, van alles. Van alles. Van ja. Alba uh, tot uh, uh, Bach oh, en Beethoven. Leuk, maar ja. dan allemaal op een hele aparte manier. Ja, aparte ja. manier. Ja. En na de culturele zie ik dat je ook naar de film kan. Ja, ja. de filmdagen The Riot. Die speelt in het, um, in het uh, Circus Zandvoort. Ja. Uh, volgens mij zijn er nog kaartjes voor. Je wordt daar ontvangen met een hapje en een drankje. Oh. En um, oh, dat gezellig. is een film ja. over de Stonewall rellen. Dat ook, uh, wat ook het thema is van de Pride natuurlijk. Ja. Mardi Gras parade in Sydney. Ja. Ja, daar, oh, ja. is... Daar, gaat het, daar is het op geïnspireerd. Hè? Daar dat, is ook de, ja. dat is ook het thema van de Pride. En dat is uh, Remember the Past. Wat daar toen gebeurd ja, is. Ja. Oh, en, die, die de de Maar creëer ja, okay. dan wel de future. Ja. Ja. Kijk, kijk naar voren. En dat willen ja. natuurlijk allemaal wel. En er is een cocktail night. Uh, ja, die er is, er is op het uh, strand. Fosfor. Ja, volgens mij weer aan de uh, ja. Er zijn uh, di straat. diverse uh, plaatsen waar die flyers liggen. Hij staat nu als het goed is in de Sanskrant achterop. Ja. Daar staat alles op wat je wil weten over de Pride. En dan is de afsluiting. Dat klopt. Dat is uh, bij Mango's woensdag. Ja. Daar komt uh, die leuke DJ. Ja. Ja. Hansom Hans komt geloof ik. En ja, dan komt nog op de boom monden. Ik, ik, ik, ik, dus er zijn er, ja. genoeg bekende ja, namen. Party, ja. Ja, en dan anders. komt er als allerlaatste de klap op de vuurpijl. <laughs> uh, nou, Facebook gaat weer los. Vuurwerk! <laughs> Vuurwerk. Ja, iedereen die de krant uh, heeft en gelezen heeft... weet dat er uh, rond half twaalf, twaalf uur vuurweek is. Ja. En uh, dat is dan de afsluiting neem ja. ik aan van het hele feest. Ja. Uh, je, je bent nogal druk met allerlei plannen in... Uh, badhuisplein, uh, Gasthuisplein, Pride. Uh, het geeft zwong op het Gasthuisplein. Merk je dat ook in je, in je klantenkring? Dat mensen zeggen van... Goh, er is weer leven in de tent. Ja, dat sowieso. Iedereen zegt dan uh, dat wel. Weet je wel, Gasthuisplein. Ja, het Gasthuisplein is een fantastisch plein... voor evenementen enzovoort enzovoort. Het zit midden in het centrum. Maar ik zeg altijd maar... Weet je, het zit midden in het centrum en niet in het centrum. Dus echt in de mm. loop zitten we nog steeds niet. Maar doordat je wel veel... Uh, organiseert en dingetjes doet, ja, dan uh, wordt het toch steeds bekend. Kun je wel weer mee? Ja, ja. Superleuk. Ja, ja. Het is een prachtig plein. zeker nou, ja, omdat, omdat er plein. nu van alles gebeurt. En ja. daar is uh, de Pride er natuurlijk één van. Twee pleinen tegenover elkaar met een doorloop. Ja. In, uh, de ja kleine... het, het centrum wordt gewoon daardoor een beetje vergroot natuurlijk. De parade die stopt op de Raadersplein. Mm -hmm. En uh, vorig jaar ook hadden we dat, zeg maar, een beetje de, de, de line-up afgestemd op de Raadersplein... Zo dat, weet je, hoofdartiest daar, hoofdartiest daar. En het verdeelt het oh. gewoon het, uh, het, het, het centrum wat. Dus dat is wel hartstikke leuk. Ja. Hebben jullie de line-up nu ook afgestemd? Uh, ja, in principe wel. Want ze, ze staan, uh, de toppers zeg maar, die staan niet uh, <lacht> tegen elkaar. Heel goed, ja. <lacht> nou, als het goed is staan er een paar in de krant. Dus... Ja, ik, Kijk eens ik, even. Ik, ik weet er wel een paar, want... Uh, Um, Ik ga even kijken. Imka Marina die komt gewoon op het Raadhuisplein weer. Ja. Ellie Lust opent daar. En, en Roy de Dongen de... Die presenteert het samen met Dallas Angel op het Raadhuisplein. Ja. En op het gasthuisplein is uh, onder andere uh, Barry Paf. Die is van uh, Radio 538 en NL. Ja. Uh, Trinix die komt optreden. Dat zijn die drie gasten op hele hoge hakken. Bonnie Sinclair. Bonnie Clair komt op het gasthuisplein, Klopt. Ja. ja. En uh, ja, dus nou ja, voor ieder wat wil. Ja, voor ja. voor ieder wat wil. Dus als je de ene kant op wil, dan loop je ja. de ene kant op. Aan de andere kant loop je de andere kant op. Ja. En er komt ook nog Miss Queen. Miss Queen, ja, de, de beach. De Queen of the beach is, ook op het is tweede, tweede jaar. Twee, Vorig jaar was dat Ashley Knight, die heeft gewonnen. Ja. En uh, zij zal nu ook optreden. En ze zit, uh, het is hoofd van de jury. En er zijn vijf dames die meedoen aan de verkiezing. En van een van die dames uh, wordt Queen of the Beach 2019. Oké. Okay. Nou, en dan zijn is er alweer een, een, een hele eind verder. Ja, ja. Uh, we gaan een beetje uh, afronden. En daarbij wel de boodschap dat iedereen uh, welkom is bij uh, de feesten... en bij de inhoudelijke onderwerpen van Pride de Beach. Ja, sowieso. Ja. En uh, wij wensen je heel veel plezier met de, het hele maandag, dinsdag en woensdag gebeuren. Ja, gaat goed komen, denk ja. ik. En dank ik voor je komst. Dank je wel. Dan hebben we nog een stukje agenda. Ja. Als het goed is. Nou ja, we hebben dus nog steeds uh, de woonkamer in het uh, Zandvoortsmuseum. Dat is tot volgend jaar, 23 juni, is dat nog uh, te, bez te bezichtigen. En tot en met 25 augustus is natuurlijk de expositie Art Paard in het Zandvoortsmuseum met René Zuiderveld en André Donker. Ja, en... Vandaag en morgen is er een hippie en een music festival op de boulevard. Ja, helaas kon, kon het niet, niet komen. Nee. Het ziet er leuk uit en ja. er wordt leuke muziek gedraaid. Je kan ja. daar eten en drinken en allerlei dingetjes bekijken uit de hippie tijd. Absoluut. Op 29 juli begint Pride at the Beach de parade, de beruchte openingsparade. En dan is er een openingsparty op het Raadhuisplein. En Queen of the Beach Party ook op het Gasthuisplein. Ja, wij net voor vertelde. de parade is er om 1 uur s middags al een pre-party op het Stationsplein. En daar uh, is uh, Barry van uh, Decibel aanwezig om daar muziek te maken. Oh ja, en, okay. enzovoort, ja. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Dus het, het is een druk programma. Het programma ja. staat in, in de Zandvoort. Zandvoortse krant. En, uh, Zoek het uit en kom gewoon kijken wat er uh, te doen is. Ja. Maar vergeet zeker het vuurwerk niet woensdag. Dat op, is leuk, op. ja. Dan hebben we op 30 juli hebben we een wijn- en muziekproeverij... in het Zandvoortsmuseum om drie uur. Daar is de entree 10 euro. En je kan je aanmelden bij info.zandvoortsmuseum.nl. Ja, nou die hoort een beetje bij uh, de bij, Pride. hoort bij de Pride een ja. beetje, ja. We zijn er een beetje doorheen, want uh, de ja. tijd tikt door. Gerry, ontzettend bedankt voor de uh, medepresentatie... en voor ja. de redactie, want uh, het is druk genoeg. Kort, dank, Ja, dank de je muziek wel, ben. en... Uh, ook de regie weer. En dan zijn we er doorheen. Ja, nou ja. Oterhoop, uh, alsnog bedankt dat we even binnen mogen zitten. En voor de rest hebben we vanuit de studio weer een, uh, een leuk ding gedaan. Ja. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend, weekend en een fijne ah, week. Ah. Ja, dat is, uh, dat is leuk, maar we hebben nog zeven minuten, Ben. <laughs> nou, nou maar ja, we ja. hadden nog een, een, uh, een mededeling over wat hierna komt. Gerry, je ja. heeft nog een mededeling. Maar heb jij dat staan op jouw. Want ik kan, ja, ik kan het niet Want rondleven. als uh, Goedemorgen Zandvoort ja. afgelopen is. Dan uh, is dat een stuk van jou, hoor eigenlijk? Ja, ja dan kan er geluisterd worden naar een, uitzending, een oude uitzending uit 2011... van hem Oud Zandvoort. En dan gaat Gerrit Schaap terugblikken op de blauwe trim. Leuk. Is dat uh, in het kader geweest van uh, Oud Zandvoort? Dat was een hele serie uh, ja, uitzendingen, dan... toch? Ja, we hebben toen 114 uitzendingen gemaakt van uh, historische onderwerpen... van mensen die vroeger wat hebben gedaan, die ergens bij betrokken waren... nu bijvoorbeeld gepensioneerd zijn of, of in een bestuur zitten. Ja. En uh, daar hebben we toen een hele lijst van gemaakt. En we zijn daar met die mensen een uurtje gaan praten. Mm -hmm. En dan komen we daar hele leuke gesprekken uit voort. En we hebben nog zo'n uh, zo 50 onderwerpen die we eigenlijk nog wilden doen. Wilden doen? Ja, dat zijn mensen die nog niet zijn geweest. Oké. Okay. Ik doe maar even een voorbeeldje de oude bar van de pagay De uitbater daarvan. Mm -mm. Hè? Dat is een heel bijzondere man. <laughs> en zo heb ik er nog veel meer gevonden. Hè? Bijvoorbeeld Zonneveld uh, van Sondeveld uh, Sporting en het oude zwembad. Uh, wat ja. er dus nu niet meer is. En dat is natuurlijk leuk om met die mensen nog even terug te blikken op vroeger. Ja. En dat geeft heel veel. Zit er dan een kans in dat het uh, opnieuw opgestart gaat worden? Ja, ik heb, uh, ik heb het de afgelopen jaren heel erg druk gehad. En uh, Pieter en uh, Ankie die waren op een gegeven moment ook verhinderd. Ankie uh, die is toen ziek geworden en moest geopereerd worden aan de heupen. Die viel uit. En Pieter die, uh, wilde toen niet, uh, niet meer komen als Ankie thuis uh, ziek op uh, de nee. lag. Dus we hebben dat even op de lange baan geschoven. En eigenlijk is het herhalen van deze uitzending... Uh, dat hoop ik dat er ook mensen zich aanmelden die dat willen presenteren. Uh, misschien de start van een nieuwe reeks van 100 afleveringen... Want dat gaan we zeker is leuk, halen. Toch? Nou ja, ja het is... zit vol met... Uh, Oude en figuren ja, waar je wel ja. een leuk gesprekje mee kan voeren. Ja. ja, en dat is uh, in Zandvoort natuurlijk wel uh, wat te doen. Het is natuurlijk niet een rustig dorp. Er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd in het verleden. En, uh, en er zijn ook hele leuke gesprekken uit gekomen. Helaas zijn de eerste geïnterviewden alweer overleden. En dan zegt de familie... ...ja, dat is zo leuk om dat dan terug te horen... Hm. ...dat dat interview gehouden is. Ja. En... Uh, die zijn daar ook heel erg dankbaar voor. Ik licht ze altijd wel van tevoren in als we dat gaan doen. Ja. ja, dat is wel handig, anders schrik je ineens. Maar goed, het enthousiasme is er. Ja. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ja, het is, het is even afwachten. We hebben in ieder geval nog genoeg uitzendingen... om in ieder geval nog een jaar zo door te gaan. Ja. En ik heb ook niet de, de manier van uitzenden aangehouden... om het in die volgorde weer uit te zenden... Ja. Maar ik doe het wel zo dat het een beetje met de maanden. Want dan gaat Pieter Jausten bijvoorbeeld vertellen... dat het lekker weer is buiten. En, dat het dan ja, nee, ja. en als het dan december is, dan, dan zit het nee, Je er moet dat wel in de tijdstek doen waar het speelt. Goed, leuk. dat was de bijkomende informatie... over wat er na 12 uur gaat gebeuren. Dus ik denk, tijd voor het muziekje. En dan zeggen wij prettig weekend. Fijn weekend allemaal. Tot ziens.